Jan van der Putten met het NOS-journaal. Air France KLM moet het de laatste tijd steeds meer hebben van de prestaties van KLM en Transavia. In juli groeide het aantal passagiers bij Transavia met 23% procent, vergeleken met een jaar eerder. Bij KLM was de groei 6%. Procent. Samen zijn de Nederlandse maatschappijen bijna net zo groot als Air France. Bij de Franse maatschappij daalde het aantal passagiers met bijna 4,5%. Dat kwam door stakingen van cabinepersoneel. Die kosten Air France KLM zo'n 90 miljoen euro. De Japanse keizer Akihito wil aftreden. De geruchten gingen al langer, maar hij heeft er in een tv-toespraak nu zelf naar verwezen. De keizer gebruikt het woord aftreden niet, omdat dat van de Japanse grondwet niet mag. Voor die kan terugtreden moet eerst de grondwet worden aangepast. Volgens Akihito is het beter voor Japan als hij wordt opgevolgd door een jonger iemand. De keizer is nu 82 en zegt dat zijn gezondheid steeds slechter wordt. Het aftreden van een keizer is een ongekende stap in Japan. Normaal gesproken blijft hij tot aan zijn dood. Akihito's opvolger is kroonprins Naruhito, de oudste zoon van de keizer. Op de Turkse ambassade in Den Haag zijn de afgelopen maand vijf medewerkers ontslagen... omdat ze banden zouden hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah Gulen. Dat zegt het tijdelijk hoofd van de ambassade, Kortulus Aykam, in een interview met het AD. Volgens hem zijn de vijf teruggehaald naar Ankara... De Gulen-beweging wordt door president Erdogan verantwoordelijk gehouden... voor de mislukte staatsgreep van half juli. Volgens ICAN kunnen de vijf in Turkije een eerlijk proces verwachten. In Pakistan zijn dertig mensen om het leven gekomen bij een aanslag. Bij een ziekenhuis ontploften explosieven... op het moment dat daar het lichaam van een bekende advocaat werd binnengebracht. Hij was eerder op de dag doodgeschoten. Het is nog niet duidelijk wie er voor die aanslag in Pakistan verantwoordelijk is.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 Inside, looking outside Try to put one foot Drugschema bij Zandvoort op zaterdag. Ja, wel we volgen de Canal Parade in uh, Amsterdam. Daarvoor is uh, voor ons aanwijzig uh, Fred Heij al daar. En dit uur gaan we weer uh, contact met hem opnemen. En omdat we de Canal Parade in uh, Amsterdam hebben... denk ik, nou, de beginnen we gewoon met Kissing the Pink. Ja, dat leek me wel toepasselijk. Dat was One, One Step Closer to You, de plaats uit de jaren 80. En verder volgen we uiteraard ook de Olympische Spelen. Maar we doen nog veel meer. De hoofdmoot is natuurlijk tweede uur uh, tijdens Zandvoort op zaterdag... om half vier de evenementenagenda. En terwijl er momenteel op het circuit heerlijk geraced wordt... en wel met de DNRT Super Race Weekend... Vandaag en morgen vrij toegankelijk een laagdrempelige race-evenement op het circuitpark Zandvoort. Dus bent u in Zandvoort lekker op vakantie of een weekendje weg en u zegt van nou ik was even kijken op het circuitpark Zandvoort. U bent van harte welkom tijdens deze twee dagen tijdens de DNRT Super Race Days. En vanavond natuurlijk Jazz Behind the Beach, maar daarover later in, bij de evenementagenda natuurlijk nog veel meer nieuws. Zoals gezegd, rond de klok van kwart voor vier gaan we weer schakelen met onze Fred. En Fred is momenteel in Amsterdam en die volgt voor ons de ontwikkelingen... en het feestgedruis tijdens de Gay Parade. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoort nieuws in het kort. En uh, momenteel, de heren hockeyers zijn momenteel bezig met de, wedstrijd tegen, de zware wedstrijd tegen Argentinië. En uh, ze zijn bezig met het eerste kwart en de stand is daar nog 0 tegen nul. 0. Ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En het zou toch heel lekker zijn als die hockeyers meteen de winst pakken in de eerste wedstrijd. Laten we het we blijven de wedstrijd volgen bij Zandvoort op zaterdag. Should've said you're wicked like that om te zien uh, dit een uh, al Albert Jan door de studio van CFM. <laughs> Deze van uh, Metal Laser Light It Up. Wil je trouwens in de studio meekijken? Dat kan via www.cfm-live.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.cfmsandvoort.nl En ook daar uh, via cfmsandvoort.nl kun je uiteraard uh, meekijken... in de studio van CFM... En de laatste nieuwtjes uit Zalvoort, 24 uur per dag volgen. Je eigen lokale radio, CFM, 24 uur per dag bij je. Hoe mooi kan je het krijgen, hier in Salford. We zeggen Salford een goeiemiddag en geniet van deze zin van Michael Jackson. Hier is Off The Wall. En deze Michael Jackson die heeft zoveel hits gescoord, ongelooflijk. Heel veel kwamen er uiteraard uh, afkomstig van het album Thriller. Maar ook vanaf de Wall kwamen diverse hits, waaronder deze gelijknamige nummer of The Wall. Hier is de Rio update. Uh, met nog een kleine 45 seconden te gaan in het eerste kwart, en dan hebben we het over de hockey. Nederland-Argentinië, tussenstand 0-0. Nou, We zijn er inmiddels achter welke Nederlander is afgestapt, en dat is niemand minder dan Tom Dumoulin en dan over het wielrennen. wielrennen is, want Tom Dumoulin is na een kleine 20 kilometer afgestapt... in de Olympische Wegrace. De Limburger is nog niet volledig hersteld van de polsbreuk die hij opliep in de Tour de France... en wil met het oog op de tijdrit geen risico meer nemen. Dumoulin is op dat onderdeel een van de topfavorieten. De Olympische Willeploeg telt vier renners waarvan er twee ook de tijdrit rijden. Voorwaarde is wel dat zij ook aan de wegwedstrijd hebben deelgenomen. Naast Dumoulin rijdt ook Wout Poels, de tijdrit en uh, St Wout-Stefan Kruiswijk... en Bouke Mollema rijden alleen vandaag de wegwedstrijd. Dan gaan we naar de handboogschutters. De Nederlandse handboogschutters zijn bij de Spelen in Rio de Janeiro... tot de kwartfinale van de landenwedstrijd doorgedrongen. Chef van den Berg, Rick van der Ven en Mitch Dielenmans... waren in het Sambodromo met 5-1 een maakje te groot voor Spanje. Nederland was vrijdag negende geworden in de plaatsingsronde. Spanje deed het met, een, met de achtste plaats iets beter... maar hadden in de achtste finales nooit zicht op de zegen. Nederland stuit in de kwartfinales op Zuid-Korea dat een vrijdag eerste was geworden en in de eerste ronde een baai had. Dat duel begint vanavond om half acht. Tot zover de Rio-updates bij CWM. We blijven het vanmiddag volgen voor je tot aan vijf uur vanmiddag. Deze is zo lekker. Oh. Ja.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 Move your body For me, for me, for me Just for me, baby I All right I just want About your move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me eat it, you know, me not quit it. Pondy the yell like I see, and did me not want them, I watch in a one-time watch, me like Fin City. Full-time you run the thing, me thought legit. If you don't come, give me that, would I be a pity? My girl, girl calm me down, want see something I want in a life, and then waste time. Wait. Are you with me free every day, baby, full-time when you there for me, man? I understand. Summer,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 ik ben Alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoeg, hoeg, stuurversnelling. Wordt te wakker, want dit is jouw. Twee hits, non-stop bij Amsterdam Beach Radio. Als eerste hoor je Jean-Paul en uh, Make My Love Go. En uh, erachteraan Nielsen dat en de hoogste versnelling... over Amsterdam Beach Radio gesproken. Hoe is het met de Amsterdam Beach Liner? Ja, dat is uh, ook... Wat dat betreft uh, staat Zandvoort wel een beetje een teken van uh, Amsterdam Beach, hè? Ja, zeker. Want uh, naast uh, het feit dat die Amsterdam Beach Line is gepresenteerd... Hebben wij vandaag een live schakeling met Amsterdam met Fred tijdens de Channel Parade. En volgende week zaterdag is het Amsterdam uh, feest in, uh, in Zandvoort. Maar daarover tijdens de evenementenagenda meer. Allereerst even terug naar afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag is de nieuwe Amsterdam Beachline officieel gepresenteerd. En uh, het vervolg daarvan is op, is op 5 augustus... In totaal 12 connectionbussen worden gedoopt tot de Amsterdam Beach Line. Buslijn 80 is dat. Ze zullen een jaar lang rondrijden tussen Amsterdam en Zandvoort aan zee met reclame voor Badplaats Zandvoort. Afgelopen donderdag om 2 uur arriveerde de nieuwe bestikkerde bus bij het er Badhuisplein waar drie pitspoezen uitstapten. Zij hielden halteborden vast die de route aangeven van de bus. De Amsterdam City Authentic, Haarlem Dutch Dunes en Zandvoort Bubbling Beach pvv directeur Lana Lemmens vertelde de genodigden een en ander over de achtergronden van dit initiatief waarna burgemeester Dietmeijer de officiële opening voor zijn rekening nam. De Amsterdam Beach Line is op initiatief van het VVV Zandvoort en in samenwerking met Connection Amsterdam Marketing, Haarlem Marketing, Gemeente Zandvoort en de ondernemersverenigingen in Zandvoort ontwikkeld. De verwachting is dat door deze lijnbussen op deze manier uit te voeren, de toeristen in Amsterdam makkelijker in de bus zullen stappen om naar het strand van Amsterdam CQ Zandvoort te gaan. Tot zover. Ja, die bussen zien er best wel uit hoor. Ja, mooie bussen. Jazeker, jazeker. En aan Amsterdam Beats Radio kan ik ook eigenlijk best wel winnen. Ja, ik sta dadelijk bij Amsterdam Beats Radio, de evenementagenda. Maar eerst Boy George. setting me free Just to yeah. yeah. hold you Stanford, met George en everything I own. Dat ja, gaat daar lekker naar in Rio hè? Klopt, in de negentiende minuut heeft voor Nederland gescoord De Voogd. En momenteel, dus Nederland in het, met nog 5 minuten, ruim vijf minuten te gaan in het tweede kwart. 1 tegen 0 tegen sterke Argentinië. Dat is mooi, aansluitend de evenementagenda. Laten we beginnen met de expositie Amsterdam Beach. Ja, heel goed. Ja, ja, heel heel goed. Ja. Het strand van Amsterdam. Als een Amsterdammer aan het strand denkt, denkt hij aan Zandvoort. Daarom vinden ze in Zandvoort het leuk en logisch om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. U ziet tijdens deze expositie, die nog tot 21 augustus te bezichtigen is, beeldmateriaal van iconische gebouwen uit Amsterdam, fotowerk, straatmeubilair, karakteristieke beelden van fietsen langs de grachten en schilderijen over het Amsterdam van kunstenaar Bert Wouters. Daarnaast heeft het museum voor u een, een aantal eyecatchers... die u normaal alleen in grote steden ziet. Maar ook materiaal over de blauwe tram. De historische verbinding tussen Amsterdam en Zandvoort... kunt u kijken, bekijken tijdens deze expositie. En die docht tot 21 augustus duurt de entree. bedraagt 3 euro. En het, het, de expositie uiteraard in het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Nou hebben we de EK zandsculpturen achter de rug. U kunt de sculpturen blijven bekijken. Het is echt de moeite waard om ze te, be te bekijken, want er zitten echt hele mooie exemplaren tussen. En het kan allemaal nog tot in november de zandsculpturenroute in Zandvoort. Bij de kunstwerken zijn er speciale bakjes waarin u de route kunt, met met flyers erin, waar u de route kunt. staat aangegeven en zo dus geen zandsculptuur hoeft te missen. En zoals gezegd in het eerste uur al, dit weekend wordt er gereisd op het circuitpark Zandvoort tijdens de DNRT Super Race Days. En dat is vandaag en morgen bij een Dutch National Racing Team op het Circuitpark Zandvoort... waar auto's uit de A- en B-klassen tegen elkaar opnemen. Dit laagdrempelige race-evenement is gratis te bezoeken... en uiteraard dat allemaal vandaag en morgen op het Circuitpark Zandvoort. Hadden we gisteravond Jazz Behind the Bar... vanavond is het tijd voor Jazz Behind the Beach. Al in 1980 vond het eerste Jazz Behind the Beach plaats. De organisatie heeft deze geweldige traditie en de naam... al jaren terug in ere hersteld... Op het Raadhuisplein kan men weer genieten van de klanken van uitstekende bands... die hun sporen meer dan verdiend hebben in de internationale en nationale jazzscene. Locatie het Raadhuisplein is het bruisend centrum vanavond. Voor de laatste info kijkt men ook even op Muziekfestival Zandvoort op Facebook. Vanavond Jazz Behind the Beach op het Raadhuis in Zandvoort. Morgen is het weer tijd voor de traditionele Place du Tertre. En dan gaan we dus naar Frankrijk. En dat is vanaf 10 uur morgenochtend op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkelen met hun vak bezig zijn. Zo kan, men, zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt... en er kan natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden. De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, beeldjes, zilveren sieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan er ook kramen met prachtige, rokante artikelen... Bi biologische voedingsproducten, Franse worstjes... en natuurlijk het echte Franse zeepjes. Voor de geïnteresseerden is er ook een deskundige... op het gebied van de tarotkaarten en numerologie. Het is dit jaar de zevende keer dat deze markt gehouden wordt. En er is inmiddels een begrip in Zandvoort. Morgen, Place du Tetre, vanaf 10 uur tot 5 uur. En dat allemaal op het Kerkplein en de straatje naar, leidend naar het Kerkplein toe. Vanaf 10 uur tot 5 uur morgen, Franse sferen in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar 13 augustus. Vanaf 1 uur is het weer tijd voor Vestvaria. Na alweer drie Festvaria-avonturen blijkt een vierde editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 13 augustus kunt u een kijkje nemen... naar op een creatieve safari gaan. Een kleurrijke wildernis op mooie plekjes van moederaarde... waar de vrijheid oneindig is, het strand. <tiek> uh, dat, tickets zijn uh, voor een aantal evenementen al uitverkocht. Maar kijkt u vooral even op de website www.safarilodge.nl www.safari-lodge.nl Dat allemaal op 13 augustus van 1 uur middags tot 11 uur s avonds. Dan gaan we door naar de Amsterdamse avond. hey, hoe kom je erbij, hè? Op 13 augustus vanaf 8 uur s avonds. Amsterdamse meezingers en meer. Maar overtuigend Nederlandstalige muziek... wordt ten gehoor gebracht in het centrum van Zandvoort. Vele podia in de Haltestraat en uiteraard bij Jenks aan het Dorpsplein... als het Kerkplein zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken... met het vele talent uit deze muziekgenre. De Amsterdamse Avond is een van de drukst bezochte festivals in Zandvoort. Het begint in 13 augustus zogezegd allemaal om 8 uur. En voor de, voor de laatste info kijkt men natuurlijk even op de Facebook... Muziekfestival Zandvoort. Bij de diverse aangesloten horecabedrijven uiteraard ook op hun Facebook. Dat allemaal op 13 augustus vanaf... 8 uur en de Amsterdamse avond. En tot slot alvast uw attentie voor 20 en 21 augustus. Want dan is er weer tijd voor de Zandvoortse Masters op het circuitpark Zandvoort. Op 20 en 21 augustus zal voor de 26e maal het populaire Masters Weekend georganiseerd worden. De hoofdrol tijdens dit race-evenement... is de wereldberoemde Race voor de beste Formule 3-coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden onder de titel Masters of Formula 3. Dat allemaal op 20 en 21 augustus. Uiteraard al hier op ons circuitpark Zandvoort. En het mooie is. Zover. Het circuit biedt gratis kaart aan voor de masters. Dus je hoeft er helemaal niks voor te betalen. Hier is Enrique Iglesias. Lekker zonnig. Duella en collision.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 el que vos conmigo rumbiamos con el. ¿Lloras casi un río Ja, we blijven er vertrouwen in hebben, hoor, dat de zomer eraan gaat komen. Johan Enrique Iglesias en Duella El Corazon. Ja, hoe gaat het daar in Rio? Niet zo goed nieuws, hè, Albert-Jan? Uh, nee, man, zojuist heeft Argentinië tegengescoord het, het, tegen het einde van het tweede, tweede kwart. Het is inmiddels afgelopen het tweede kwart. De dus stand is 1 tegen 1. En nog even, in eerste instantie melden wij dat de voogd had gescoord voor Nederland. Maar na bestudering van de beelden bleek het toch de stick van Hertzberger. De bal het laatste hebben we aangeraakt. Dus de goal komt op naam van Hertzberger. Tussenstand Nederland-Argentinië na twee kwarten 1-1. is van dit jaar, joh, de bailaier bailaier. De singel van, uh, uh, hoe heet hij ook weer? <laughs> Elvis Crespo, ja, yeah, dat is hem. Elvis wie? Elvis Crespo. oh die. Ja, die. Goed, uh, tweede kwart, 1-1 Nederland. Hockey hebben we het dan over. Uh, de, de handboogschutters zijn door naar de kwartfinale... maar zullen daar Zuid-Korea treffen. En dat is, een, uh, dat is een titelkandidaat, in ieder geval voor goud. Dus dat wordt vanavond rond de klok van half acht... Een zware dobber voor de Nederlanders. Maar als u in Zandvoort bent en vandaag lekker naar de races hebt gekeken... kunt u vanavond natuurlijk gezellig naar Jazz Behind the Beach. Zo is het maar net. Onder meer een optreden van Jazz Up. en Laten we die nou net klaar hebben staan. Ongelooflijk, Ongelooflijk hè. Hier is Jazz Up. Raadhuisplein, vanaf 7 uur vanavond. Jazz Behind the Beach. Hey! Nou, swingt dat of niet? Ja, wel, hè? Je hoorde jazz -up. vanaf treden ze live op hier in Zalfoort... vanaf 7 uur Raadhuisplein. Je hoorde ze met reeling en rocking. Ja, vanavond dus vanaf 7 uur het podium op het uh, Raadhuisplein. Wat gaat daar allemaal gebeuren, Robert-Jan? Nou, naast jazz-up, waar we net even naar luisterden, natuurlijk een uh, vele andere artiesten. denk hierbij voornamelijk aan uh, Sneaky Sneakers... en bijvoorbeeld de Jamal Thomas Band... En dat allemaal vanavond op het swingende raadhuisplein vanaf 7 uur. En uh, denk even, ja, de sponsors even noemen: Park Zandvoort, Expodia, Heineken en Holland Casino hebben dit concert deze avond in ieder geval mede mogelijk gemaakt. En natuurlijk de drijvende kracht achter deze muziek. Uh, festivals is niemand minder dan Ton Ariensen. Dus belooft vanavond een zonnige, swingende avond te worden... in het centrum van Zandvoort. Ja, gisteren had het al heel druk, hoor. Met Jazz Behind the Bar. Steeds overal langslopen. Ja, ja wat een baan. Heel goed. Man. Wat een paal. <laughs> hè. Ongelooflijk. Van kroeg tot van kroeg, kroeg <laughs> gaat hij. Oh, is zo zwaar. And when I finally got sober, felt 10 years older... but fuck it, it was something to do. I'm living in L.A. I drive a sportscar just to poop a big baller cause I made a million dollars and I spend it on girls' and shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and fall alone And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that station, Stuck up on that station. Darling, all I know what oh, sad so ruin Treasure so good. Ook de dansbare muziek vergeet waar zeker niet voor je te draaien, hoor. Dat allemaal bij C.O.V. Sanford, je eigen lokale omroep. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Je Mike Posner en I took a pill in Ibiza. Ja, we zijn afwachting van de verbinding met Amsterdam, met Fred Heij. Ik dadelijk weer meer over uh, de Canal Parade al daar. Maar eerst nog even deze van, hoe uh, uh, heet die ook weer? Nou, in ieder geval heet de single you You're it? on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 Ik zou ben wel benieuwd hoe de sfeer in Amsterdam is. Nou, we, gaan het we gingen het gewoon vragen aan Fred. Ja, de, nee, de verbinding zijn we even kwijt, albert eh, Dus nou. Helaas, helaas, helaas. We proberen het eh, zo dadelijk nog wel even. <mogelijk> Het was de single van Shepard, de Geronimo. De zaterdagmiddag van CFM. Ben jij ook zo benieuwd hoe het uh, in Amsterdam is uh, bij de Knelparades? Nou, we hebben verslaggever Fred Heijel daar. Nogmaals, goedemiddag Fred. Nogmaals, goeiemiddag, Fred. Zo, een en, beetje, nou, beetje naar je team daar. Nou, ja, heel gewoon een Hij hoort te gek uh, Ja, Je wordt er eigenlijk net, uh, net te gek van. zo zeggen. Je hoort van alles en alles we daar, natuurlijk. En, uh, ja, er leggen wat uh, boten bij, die, uh, ja, die hebben nog aardig wat uh, spiekers uh, op, uh, op de dek staan. Dus... <laughs> een, een bult herrie zeggen we dan? Ja, nou ja, laten we het uh, deze houden, herrie ja. Maar prachtig uitgedost natuurlijk iedereen, of niet? Uh, dat sowieso ja. Ja, iedereen is, uh, is helemaal in de kleur. roze en zwart en uh, ja, eigenlijk een beetje krijs zilver. Maar het is weer Amsterdam promotie ten top, hè? Sorry? De sfeer is goed en het is weer Amsterdam promotie ten top, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat is uh, echt niet normaal. Zo, uh, zo druk, gezellig. Ja, mooi hè, dat al die mensen hier voor naar Amsterdam komen, Fred. En jij bent er als verslaggever van CFM live bij aanwezig. In het, de vorige keer toen ik je aan de telefoon heb gehad. toen dacht ik eigenlijk bij mezelf: hoe zou Fred er vandaag uitzien? Ook in het roze of niet? Ik ben inderdaad wel met een spijkerbroek. Oké. Okay. Dus ik heb wel een roze overhemd aan, inderdaad. Nou, dat in de kleur te blijven, natuurlijk. Dat is voor het sfeertje, maar. Wat zijn die boten prachtig uitgedorst, hè? Ja, die die boten, boten is echt niet normaal. We gaan er net een paar voorbij. Ah, nou, dat is ja, dat is wel zo mooi. Met, ja, allemaal vleugels en veren en noem maar op. <laughs> het, het zag er eh, flink uitgedorst uit iedereen. Maar de boot, de boot die duurt nog tot een uur of vijf, of? Ja, ja, ongeveer uh, een tijd inderdaad. Uh, rond, uh, rond kwart voor vijf... dan uh, wachten uh, ze uh, tot het laatste... nog al uh, is. Maar dan is het feest nog lang niet afgelopen, hè? Nee, het feest... Uh, dat uh, verplaatst zich naar de, de binnenstad. Oké. Okay. Hé, hey Fred... Uh, bedankt voor je sfeerverslag. We zullen je niet langer ophouden. Uh, we wensen je erg veel plezier in Amsterdam... tot in de kleine uurtjes. Maar we hopen je volgende week... wel weer live uh, in de studio te hebben... op zaterdagmiddag. Ja, zaterdag dan zijn we er gewoon weer. En uh, ja, dan hebben we tevast ook Demi de Vioot. En ik hoop dat je je stem dan ook weer terug hebt. Uh, dat hoop ik al. Ja, ja. Heel veel plezier daar nog, Fred. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Dankjewel. wel. Het was allemaal de groeten daar, hè, voor ons. Hoi, hoi, hoi. Ja, wat een gezellige boel daar in Amsterdam. Woorden van collega, jawel, hij is er weer. Fred, Hey. Deze is zo geweldig fout, hè. Uh, Sabrina, en boys, boys, boys. En de HOMO 100. Ja, voel ik wel achter het uh, item van zijn juiste uh, pashaletje. Ja, nee, uh, helemaal niet. We gingen uit Amsterdam naar de Canel met Fred Heijn. Nou, die vermaakt zich daar voorlopig nog wel eventjes. Voordat we opgaan naar het derde helaas uur van Zandvoort op zaterdag... nog even een tussenstand argentinië nederland Met nog negen minuten te gaan in het derde kwart... kreeg Nederland een strafcorner. De eerste werd, werd gestopt door de uitloper echter op zijn voet. Dus de strafcorner werd overgenomen. En Nederland scoort door Van der Weerden uit de tweede strafcorner. De tussenstand Nederland-Argentinië 2 tegen 1. Dat is goed nieuws. Graag tot zo meteen na vier uur. Dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, een goedemiddag en hou gezellig de radio aan, hè. They love you the right way yeah. My true feelings pushing out. Oh my, they love me can't do it without yeah. Who am I Without you by my side Every little piece of my heart Broken in the dark Wishing I could hold you now When you were here for me I was not there for you I was too blind Couldn't see what you done for me